Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. CDA blokkeert plannen woningmarkt. Dijsselbloem doet appel op raad van commissarissen SNS. Een Deense islamcriticus overleeft moordaanslag. Het CDA blokkeert alle nieuwe plannen van het kabinet op het gebied van de woningmarkt. De oppositiepartij wil onder meer dat het verplicht aflossen van hypotheken minder streng moet worden. Dat heeft CDA-Kamerlid Knops tegen de NOS gezegd. Het zit het CDA ook dwars dat door de heffing van 2 miljard voor de corporaties er niet geïnvesteerd kan worden in de bouw en dus in banen kabinet wil juist veel veranderingen doorvoeren in de woningmarkt. Zo willen de PvdA en de VVD hogere huren voor hogere inkomens en de hypotheekrenteaftrek beperken. Maar om deze hervormingen door te voeren heeft het kabinet het CDA in de Eerste Kamer nodig en die partij steunt de maatregelen dus niet.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 De minister wil niet ingaan op de vraag of er een parlementaire enquête moet komen naar SNS. Daar gaat de Kamer over, zegt Dijsselbloem. In de Kamer is er voorlopig geen meerderheid voor. VVD, PvdA, CDA en D66 willen eerst een debat met minister Dijsselbloem... en een hoorzitting met de Nederlandse Bank afwachten. De CDA sluit niet uit dat het uiteindelijk voor een parlementaire enquête stemt. SP, PVV en ChristenUnie zijn er wel voor om het zwaarste onderzoeksmiddel van de Kamer in te zetten.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 Binnen twee weken moet er duidelijkheid zijn over de manier waarop de jaarrekeningen moeten worden gecontroleerd. Want dan moeten die naar de zorgverzekeraars. Morgen rijden er opnieuw minder treinen vanwege de verwachte sneeuwval. Dat hebben de Nederlandse spoorwegen en ProRail besloten. In januari werd de dienstregeling dagen aangepast vanwege de winterse omstandigheden. Om minder treinen te laten rijden, hopen de vervoerder en de spoorbeheerder lucht te creëren in het spoorboekje. NS en ProRail verwachten dat de treinen donderdag weer volgens de dienstregeling rijden. Een vrouw die begin vorig jaar in Terwolde haar twee zoontjes doodde... is veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. De kinderen van zeven en 10 kwamen om het leven door een overdosis medicijnen. De rechtbank in Zutphen zegt dat de vrouw de broertjes met voorbedachte raden van het leven heeft beroofd. Slachtoffers werden vorig jaar januari gevonden in een vakantiehuisje in Terwolde. Moeder had ook een overdosis genomen, maar overleefde dat. De inspectie concludeerde de hulpverlening niet alert genoeg was. De winkels in Tilburg mogen niet langer elke zondag open zijn. Het heeft de rechter bepaald in een zaak die door een stichting was aangespannen. De stichting komt op voor de belangen van kleine zelfstandige ondernemers. Die kunnen het zich vaak niet permitteren om zeven dagen per week open te zijn. Maar voelen zich wel verplicht als grotere winkels dat wel doen. De stichting is bang dat kleine ondernemers uiteindelijk de dupe worden en moeten sluiten. De rechtbank oordeelt dat de winkels niet in toeristisch gebied liggen. En dat is een van de voorwaarden om op zondag open te kunnen. Door de aanleg van een ecoduct op de A28 bij Veen moeten automobilisten de komende weken af en toe een kwartier stilstaan. De liggers van het ecoduct worden s'nachts op hun plaats getild... en daarvoor wordt de weg soms afgesloten. Er zijn weinig omrijroutes, dus het verkeer moet echt stilstaan... zegt de provincie Drenthe. Klein wild als Dassen zullen het ecoduct bij Veen gaan gebruiken.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 AMB ah, Verkeersinformatie. Er staat nu 75 kilometer file. Het merendeel van die files is te vinden rond Rotterdam. Terwijl het bij Amsterdam juist erg meevalt met de drukte. Een paar dingen vallen op. Op de A13 Den Haag Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij het Kleinpolderplein. Er staat 6 kilometer file achter. Richting Rotterdam is de rijst ook tijdelijk dicht. Verder is het wat drukker op de A27. Utrecht naar Breda. Tussen het Everdingen en Noordloos 7 kilometer. En verderop voor de brug bij Gorkum nog eens 5. Op de A28 was eerder... Een ongeluk. En dat verklaart de extra drukte nu richting Amersfoort vanuit Utrecht... tussen de afrit Den Dolder en de afrit Maarn, 5 kilometer. En de file op de A50 is ook wat langer, van Arnhem naar Os... tussen Renken en Knoop het Ewijk 8 kilometer. Het NOS Radio 1 journal. met Tim Overdijk. Zes over vijf, goedemiddag. Nieuws uit de wereld van koning voetbal, komend uur. Minister Opstelte reageert op het rapport over omkoping in het profvoetbal. Hem zal niet worden gevraagd naar de opstelling van Oranje. Voor de oefenwedstrijd morgenavond tegen Italië, daar gaat Louis Vergaal over. En die hoort u straks ook, met de basiself. We beginnen met het nieuws uit Den Haag. Het CDA blokkeert de woningmarktplannen van het kabinet. Politiek verslaggever geen Boer, waarom zet het CDA de hak in de zand? Nou, minister Blok van Wonen die wil deze week een wetsvoorstel... door de Tweede Kamer loodsen om de huren te verhogen, fors te verhogen... inkomensafhankelijk te maken ook. En eh, nou ja, dan heeft deze minister het CDA nodig. Niet zozeer in de Tweede Kamer, maar wel in de Eerste Kamer... want daar heeft het kabinet geen meerderheid. En het CDA zegt, dus luister, die huren worden veel te fors verhoogd. Dat willen wij uit eigenlijk helemaal niet steunen, euh, want je kunt dat hele huurbeleid... dat woningmarktbeleid niet zo allemaal los van elkaar zien... want het kabinet wil ook nog 2 miljard euro weghalen hè, bij corporaties... via een verhuurdersheffing. Het kabinet heeft veel te rigide plannen als het om de hypotheekmarkt gaat. Dus zegt het CDA, wij gaan niet zomaar akkoord met die hogere huren. Alles hangt met alles samen. Dus op deze manier zijn, zien wij het gewoon niet zitten, zegt CDA Tweede Kamerlid Knops. Zoals ze nu liggen niet, omdat die plannen te veel uitgaan van uh, simpelweg afromen... het geld uit die markt trekken en te weinig uitgaan van investeren... en het op gang brengen van die woningmarkt. En dat is nu wat juist gevraagd wordt. Herstel van vertrouwen, opnieuw investeringen mogelijk maken... en woningen bouwen, want daar is gewoon vraag naar. Maar denkt u dat dat met de plannen van het kabinet dan niet gebeurt? Zoals de plannen nu voorliggen, wordt het geld uh, bij de coöperaties weggehaald... waardoor bij de coöperaties nauwelijks meer ruimte overblijft om te investeren... om onderhoud te doen uh, en om uh, nieuwbouw te plegen, wat wel noodzakelijk is. En door deze plannen worden die coöperaties zo zwaar belast... dat de huren verder omhoog moeten, dat mensen daar wel de rekening van betalen... en dat je tegelijkertijd niet ziet dat er echt beweging in die markt komt. En wij willen gewoon dat er geïnvesteerd gaat worden... dat coöperaties ook kunnen investeren, dat er ook afspraken mee gemaakt worden... maar door simpelweg 2 miljard weg te halen uit deze markt en af te romen wordt dat doel wat ons betreft niet bereikt. Maar het kabinet zal zeggen, ach, het CDA... trekken we echt wel met een compromis hier en een compromisje daar uh, over de streep? Nou, het ligt toch wel wat fundamenteler. Wij zijn nooit tegen huurverhoging geweest om het scheefhuren tegen te gaan... en om beweging te krijgen in die woonmarkt. Maar de plannen die nu voorliggen, die zijn echt desastreus voor de corporaties. En dat kunnen wij niet voor ons rekening nemen. En wat betekent dat dan? dat het kabinet baksel haalt? Ja, als de plannen niet uh, fundamenteel gewijzigd worden... dat uh, wat ons betreft, uh, onze fractie, uh, deze plannen niet zal steunen. ja, Het CDA zal op deze manier dus uh, de plannen niet steunen. En uh, het kabinet moet dus echt de plannen veranderen. Als dan de CDA ligt, moet er dus een investeringsagenda komen. Er moet gebouwd worden, er moeten mensen uh, aan het werk. En die economie moet aangeslingerd worden. En dat gebeurt uh, niet, niet, zegt het CDA. Dus uh, jammer, geen steun. Nee, dat is de beargumentatie van deze blokkade door het CDA. komt, doet niet zomaar uit de lucht vallen. Hè. Wat is de politieke strategie? Deze stap. Nou, je ziet echt hier wel uh, dat het uh, heel hard uh, gespeeld wordt, dat politieke spel. En dat kan ook omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. En dat zie je nu dus duidelijk. Dat het kabinet niet zomaar kan regeren en het door de Tweede Kamer kan halen van wetsvoorstellen. Want dan komen ze de Eerste Kamer tegen. En nu is dat dus duidelijk het eerste voorbeeld uh, dat er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Het CDA weet dat en het CDA denkt wij zullen. Alles wat we kunnen eruit halen om uh, de plannen onze richting uit te uh, krijgen. Hè? Dus die verhuurdersheffing moet anders. Het CDA zegt ook, wij willen geen 100% aflossing verplicht van de hypotheken. Dat kan best naar 50%. Dat wordt er allemaal bij gehaald. En het CDA probeert het nu, achter de schermen, allemaal te regelen. En als het kabinet niet luistert, ja... Dan pech, kabinet, dan sneuvelen jullie plannen. Al jullie woningmarktplannen. En het kabinet heeft dat geld natuurlijk nodig. Dus je ziet dat het kabinet een beetje met de rug tegen de muur staat. Het CDA weet dat, gebruikt dat. Het kabinet zal moeten bewegen. En je ziet nu dus eigenlijk dat het CDA achter de schermen aan het meeregeren is. Maar dank Boer, dankjewel. KPN heeft geld nodig, heel veel geld, en daarom geeft het telecombedrijf nieuwe aandelen uit. Maar het liefst zou KPN zien dat we meer gaan sms'en en gaan bellen met onze mobiel en met onze vaste telefoon. Over die strategie spreken we na half zes met deskundige Tim Paulus. In de tussentijd loopt de slaggever Joris van der Kirkhoff in het Museum voor Communicatie in Den Haag. En dat doet hij met conservator Janneke Hermans. Handschoentjes aan. Handschoentjes aan. U eentje aan. Ja, u Zal ik die andere de... doen? Ja, dat is goed. Ja. Dan, doe ja. aan, dan doe ik het linkerhandschoentje ja. aan, nu het rechterhandschoentje aan. Want dit zijn telefoons waar we niet zomaar aan mogen zitten, alleen maar met een handschoentje. Uh, wel met uh, draaischijf. Dit is wanneer? Dit is ongeveer jaren 10, jaren 20 uh, van de 20ste eeuw. Nou, toch nog een munten En uh, nou ja, die, je hoeft er maar een paar cent in te gooien in die tijd nog. En nog inderdaad mooi met een kieschrijf. Toen werd er niet zoveel gebeld. Nee. Um, oh. Ja, <laughs> ja, doet hij het. Nee, hij ja. doet het. Ja. Dit zijn allemaal prachtige houten toestellen... met, met ijzeren dingen eromheen. Ja. Er moet gedraaid worden. Ja. Ja. Er moet via een telefoniste nog contact gemaakt worden. Tot wanneer zijn dit soort toestellen... die steeds meer moderner eruit gaan zien... nog in zwang? Ja, dat houdt uh, eind jaren 90, denk ik wel, een beetje op. Van de vorige eeuw. ja. ja. Hé, hey, die ja, als... zit helemaal vast. Hem, uh... Oh, dan moet het... Uh... Ja. Ah, ja. ja. Ah, ja. ja. En nu komen we in een ruimte waar uh, de handschoen gewoon weer uit kan. Ja. We laten deze allemaal zitten. <laughs> um... Tot de jaren negentig. Uh, en dan komt uiteindelijk, waar is die, ja. dit toestel. Ja. Ja, ja. Nou, dat zou je bijna met handschoenen toch ook nog aanraken. Ja, ja. Dit is de... Carvox 2453. Een uh, autotelefoontoestel uit 1986. Het was het eerste model van de autotelefoons... Uh, die je mee, uh, waarmee je kon rondlopen en die je dus mee echt uit de auto kon nemen. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat al die vaste telefoons... Ja. Uh, dat die, uh, nou ja langzaam in uw museum terechtkomen. Dat is, zijn inderdaad allemaal museumstukken aan het worden. Het is natuurlijk steeds meer uh, het mobiele gebeuren. Mensen stoppen steeds meer met hun vaste lijn. Dat zie je echt afnemen in de cijfers. Maar ook de mobiele telefoon wordt steeds minder gebruikt eigenlijk voor bellen. Het is inderdaad uh, het internet gebruikt... wat op de mobiele telefoon zo'n grote vlucht heeft genomen. Waarvan je kunt afvragen of de telefoon die je dan hebt... of die ook nog kan bellen. Ja, dat wordt vaak, er zijn zo vaak grapjes die worden gemaakt van uh, in stripjes... van kan die eigenlijk ook nog wel bellen. En dat kan hij nog wel, maar er wordt steeds minder gebruik van gemaakt. Denkt u dat er uiteindelijk hier de laatste telefoon waarmee gebeld kan worden... terechtkomt in het museum? Nou, Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar uh, het gaat een, naar een ontwikkeling toe... dat alles stuk samenkomt in één uh, apparaatje. En uh, bellen wordt een van de mindere functies. Dat is uh, duidelijk. Het is steeds meer het berichtenverkeer... Uh, en de korte berichtjes die goedkoop zijn, die het overnemen. Zullen we nog naar één telefoon toe gaan waar ik... Ja, we kunnen er geen geluid bij laten horen, alleen maar van het draaien van de schijf. Die hadden we nou bij ons vroeger in de winkel. En dan werd er hier op een knop geduurd als we boven te veel herrie maakten. En dan dat zoemgeluid, dat hoef je bijna niet door, maar dat, aan alle kanten in mijn hoofd zoemt dat dan door. Dan moesten we ophouden met herrie maken. Ach, dat zie je ook niet meer. Nee, dat, is, dat zijn inderdaad de serie toestellen voor binnen in het huis... maar dat is ook uh, aan het verdwijnen. Want nu wordt er gewoon van beneden naar boven van ze... Hou eens op. Inderdaad, dat is wel wat gebeurt. <laughs> Alsjeblieft, handschoenen. Ja, ja, handschoenen. Ja, we gaan ze weer opbergen. Straks, Nederlandse militairen lopen gevaar in Turkije. waarschuwt de linksextremistische organisatie. die vorige week een aanslag pleegde. op de Amerikaanse ambassade in Ankara. <zitter> Bijna kwart over vijf, en één percent bij de AWB. Met uh, 30 files, Tim. Een hele normale avondspits. Af en toe valt er een winterse bui en dan is het even wit op de weg. Maar het is niet zo chaos uh, als in Luxemburg op dit moment... waar uh, de sneeuw voor veel grotere problemen op de weg zorgt. De meeste files in Nederland staan rond Rotterdam. Eigenlijk niet zo heel veel opvallends. Wel een ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. En daarom uh, is het daar aardig vastgelopen tussen Delft-Noord... en het Kleinpolderplein, 8 kilometer. De rechte rijstok is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. De Nederlandse militairen die op dit moment vlakbij de Turks-Syrische grens Patriots installeren... die zijn daar niet veilig. Dat zegt een lid van de actiegroep die de zelfmoordaanslag... bij de Amerikaanse ambassade in Ankara afgelopen vrijdag opeiste... tegen correspondent Bram van Meulen. We zijn nu in de stad waar deze maand de afgelopen weken... Nederlandse soldaten terecht zijn gekomen om hun Patriots te installeren eigenlijk om Turkije en de NAVO te beschermen zoals gezegd wordt tegen de oorlog in Syrië. Wat vindt u dat er met die peetjes en die Nederlandse soldaten moet gebeuren? Mo moeten zij voor hun leven vrezen? Şunu belirtmek istiyorum özellikle ben ilk başta bizim Hollanda ve hatta Israël halkına yönelik bir ön tutumumuz yok yani milliyet olarak bir ön tutumumuz yok kesinlikle. Ama dediğimiz gibi gaat ons niet om uh, welke nationaliteit je bent of je nou Nederlands bent of Duitser bent. Iedereen die imperialisme dient, loopt gevaar. Ja. Zij dienen het imperialisme en wij lijden als gevolg van het imperialisme... en dus hebben we het recht om onszelf te verdedigen. En met die kennis op zak ging Bram naar de staf... van de Nederlandse Patriot-missie te plaatsen. Nou, dat zoomen van de motoren dat is het geluid van de Patriot-batterijen... die operationeel zijn, kolonel eh, Buis. Ja, dat is juist. Wij zijn sinds 26 januari zijn wij volledig operationeel. Ja, dat betekent dat u vanaf dit moment raketten uit de lucht kunt plukken... als die al uit Syrië zouden komen? Ja, dat is juist dat is waarom wij hier staan. Om de stad Adana met haar inwoners te beschermen tegen die eventuele raketten. Ja. Maar nou hebben wij met inwoners van Adana gesproken. Extreem linkse activisten. Die niet zo blij zijn met jullie komst. Die hebben veel liever dat jullie gewoon weer terug naar Nederland gaan. Ja, maar op het moment dat de Turkse autoriteiten een verzoek doen aan de, de NAVO... en zij zijn een NAVO-bondgenoot, waar wij dan graag tot steun zijn. Ja. Maar nou is er afgelopen vrijdag in Ankara eh, een zelfmoordaanslag geweest. Eh, zelfmoordterrorist zelf is bij om het leven gekomen. Ook een Turkse bewaker bij de Amerikaanse ambassade. Eh, Zo'n aanslag maakt u dat niet nerveus? Want in de verklaring zegt die groepering... dat ze onder meer willen dat die Patriots gewoon Turkije weer verlaten. Ja, kijk, wij monitoren dat soort zaken natuurlijk uh, nauwkeurig, nauwgezet. Uh, het is zo dat de Turkse autoriteiten uh, verantwoordelijk zijn voor de uh, force protection, dus de beveiliging van ons. En dat doen ze op een zeer kundige wijze. En ik heb geen enkele reden om maar daarover zorgen te maken. Maar kunt u uh, bijvoorbeeld vrij rondlopen in Adana? Kunt u gewoon boodschappen doen daar? Nou, daar beletten zij mij dat niet in. Maar ik heb als stelregel voor mijn eenheid dat we dat niet doen. Dat doet u niet? U blijft op de basis? Wij blijven op de basis. Ja. Is deze basis ingericht uh, tegen zelfmoordaanslagen? Ik kijk hier naar buiten. Ik uh, kan de stad gewoon zien liggen. Er staan hier hekken, er staan geen grote betonnen muren zoals je die kent uit Bagdad. Uh, is dit veilig genoeg? Nou, ik kan u vertellen dat de Turkse autoriteiten dat in de hand hebben. En dat het afdoende is om ons te beschermen. U zegt het wel, maar gelooft u het ook echt? U maakt u zich echt geen, geen zorgen nadat u heeft gezien wat er vrijdag gebeurde. Nou, wat ik al zeg, wij monitoren dat eh, nauwlettend. En ja. eh, ik voel me veilig. U voelt u veilig? Absoluut. Okay. Nou, welkom in Turkije dan. Dank u wel. <laughs> Zei Brand van Meulen tegen kolonel Buis in het Turkse Adana. 2009, Jason Mraz, Butterfly, van het album We Sing, We Dance, We Steal Things.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 You who's got it all. You know that, folks, oh, you'll fake us to pray. We're well, get paid while I make you breakfast. The rest is up to you. You make the call. You make the call to make my day. In your no message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you got it all. Butterfly. Baby. Well, you got it all. Butterfly Jason De AWBZ, afkorting voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Daar hoort het verhaal bij van Jorrit Lever. 25 jaar, zwaar gehandicapt. Op zijn dertiende werd hij aangereden en lag maanden in coma. Hij kreeg een schadevergoeding en woont nu in een instelling. Volgens de nieuwe regels van de AWBZ is hij vermogend genoeg om een groot deel van die zorg zelf te kunnen betalen. Zijn vader en moeder vertellen. Het duurde negen maanden voordat hij weer eigenlijk volledig tot bewustzijn was. Hij heeft smarte geld gekregen om zijn verdere leven toch verder te kunnen. zeg maar, Omdat hij nooit zou kunnen verdienen. Hij is behoorlijk gehandicapt geraakt. Het ging om 150.000 euro, meneer Leven. De bedoeling was dat hij daar 45 jaar mee vooruit ging. Maar toen kwam er een brief op 18 januari... Juist, dan kwam er een brief en dan gaat hij zeg maar, van ongeveer, nu zit hij ongeveer 400, gaat hij dan naar een dikke duizend euro per maand. Dus als ik het gauw een rekensommetje, dan is het 15.000 ongeveer. En als je dan nog 80.000 over hebt, nou dan reken we uit hoeveel... hoeveel. Dan ben je vijf jaar. Ben je, ben je... Ja, tussen de vijf en de vijf, tien jaar, en ja. dan ben je dan is het op en geen 45 jaar. Want nee. dat was de bedoeling hè? Dat was de bedoeling. Dus hij moet ook nog een klein beetje kunnen leven en dergelijke. En er zat ook in die, voor die 45 jaar hadden ze ook de tegenpartij gezegd. wij wilden die, Alle mensen gaan met vakantie. Dus de vakantie voor hem wordt veel duurder, want hij heeft één op één begeleiding. Als je nu met vakantie een week gaat met zo'n gehandicapte, met, met een iemand erbij, die er, dan ben je ongeveer 3500 euro kwijt. En als je het geld helemaal op is, kan hij nooit meer weggaan. Wat dacht u toen u dat hoorde? Of las? Ik werd. nu ook Woedend. <laughs> Ja, ik, ik werd woedend, eerlijk waar. Ik zat de koker binnenin. Ik dacht, daar heeft de jongen, dat hij dan smarte geld krijgt. En dan gaan ze van bovenaf, de politiek, die gaat dan ook nog van hun vermogen ook er nog afhalen. Je dacht het goed geregeld te hebben. Het is niet voor niks dat hij het gekregen heeft. Het is een situatie waar we ook niet om gevraagd hebben. Ik vind het zo onrechtvaardig. Maar in zekere zin is het toch ook redelijk dat je wat moet betalen. Want iedereen moet ook betalen voor wonen. En, uh... Nou, Daar heb ik ook geen moeite mee. We moeten allemaal betalen. Dat is logisch. Dit, dit rijst de pan uit. En ze, nu wat hij hen interen van zijn smartengeld. En daar is het niet voor bedoeld. Zoals uh, Jorrit Lever en zijn uh, ouders zijn er natuurlijk meer mensen. Uh, Doreen Kloosterman namens uh, de gehandicapten. Het is eigenlijk een vreemde gang van zaken... dat iemand die een smartengelduitkering krijgt vervolgens een rekening gepresenteerd krijgt van de overheid... om alsnog zijn geld op te soeperen waar het helemaal niet voor bedoeld was. Op dit moment proberen wij wederom die politiek te bewegen... om uh, vooral uitzonderingen te maken voor, voor die groep mensen. En daar horen natuurlijk mensen die een uh, smartengelduitkering hebben ook bij. Dus op allerlei mogelijke manieren proberen wij uh, met Kamerleden te spreken... en uh, nou ja, onder andere de media op te zoeken en dergelijke, om uh, dit kenbaar te maken. En dan is het aan de politiek, want uh, het indienen van een bezwaarschrift bij het CAK, wat ook veel mensen doen, heeft dus geen enkele zin, want zij voeren puur de regelgeving uit. De argumentatie voor mensen die smartengeld krijgen kan ik volgen, want dat geld is uiteindelijk bedoeld om schade te repareren. Maar wat is het argument voor mensen die geen smartengeld krijgen, maar gewoon in een instelling zitten? Iedereen moet toch zorg betalen? Je moet toch allemaal in je levensonderhoud voorzien? Nee, dat klopt, maar wij hebben het vooral over mensen die uh, soms van kind af aan uh, een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking hebben. En wat ouders en familieleden dan vaak doen is dat ze zeggen van nou, uh, als wij er niet meer zijn, dan heb jij een spaarpotje om toch ook nog een keer op vakantie te kunnen gaan enzovoort. En uh, wij hebben erg het idee dat op dit moment mensen uh, die uh, zorg nodig hebben, uh, wel heel erg gepakt worden. Er komt nog veel meer op hen af. Er is dus wel sprake van een enorme stapeling. Zij Dorien Kloosterman, zij is een belangenbehartiger van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders. In gesprek met Trudy van Rijswijk, naar aanleiding van dit soort voorbeelden, leven er in de Tweede Kamer veel vragen over het plan om mensen met een vermogen meer bij te laten dragen in hun zorgkosten. In een debat, waarschijnlijk volgende week, moeten die vragen worden beantwoord. Het Nederlands voetbalelftal oefent morgenavond tegen Italië. Daar hoort natuurlijk een persconferentie bij. Die was vanmiddag. Een bondscoach Louis van Gaal begon die op zijn van Gaals. Klaas-Jan Huntelaar heeft vandaag niet getraind... omdat hij wakker werd uh, met een uh, beetje last van zijn linkeroog. Toen hebben we hem uh, naar het ziekenhuis laten gaan... met de dokter overigens. en is er een kleine bloeduitstorting in het oog geconstateerd. Dat is uh, onschuldig van aard. Dat kan iedereen overkomen. Alleen, ja, voor een voetballer is dat wat uh, moeilijker... omdat hij uh, beïnvloed wordt in, in het kijken scherp, in afstanden, in de diepte. Dus hij kan uh, niet voetballen. Dus ik heb hem gezegd dat hij naar huis kon gaan... En daarvoor in de plaats heb ik een andere speler uitgenodigd. En die komt als een speer hier naartoe. En dat is Arjan Robber. Dat is ook alweer verrassend. Want vorige week zei je nog van, uh, ja, die komt er niet bij. En waarom dan nu weer wel? Omdat het een uitzonderingsgeval is. Ik kan het ook niet voorzien dat, uh, dat Huntelaar uh, opeens uh, met zo'n uh, blessure komt te zitten. En volgens mij heb ik vorige week ook gezegd... in uitzonderingsgevallen zou ik misschien anders beslissen. En nu, uh, dat is zo'n uitzonderingsgeval. Ik, uh, ik heb uh, nu een, een spits nodig. Ja, en voor mij is Robben uh, een spits van de buitencategorie. Dat heb ik ook altijd gezegd. Maar ook van de buitenkant? En ook van de buitenkant, ja. Ja, nee, omdat hij niet een echte logische vervanger is voor hun te Nee, maar daar heb ik weer een andere verrassing voor. En dat is? Nou, ik speel morgen in een andere opstelling... als, als, uh, als dat uh, jij misschien denkt. Dus... <laughs> ja, hoezo dan? Nou, misschien uh, speel ik wel uh, in een andere opstelling... als wat jij denkt, zoals ik dat zeg. Ja, maar je gaat er niet met, denk ik, met Robben in de spits spelen dan? Nee, volgens mij is Robin van Persie uh, spitsspeler. Dus die speelt... Is duidelijk, Bert Maalderink? Dat was duidelijk. De Bonsko sprak vanmiddag. Hij vertelde ook dat debutanten Daly Blind en Ola John morgen in de basis zullen beginnen. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis. Maar uw co 2 voetprint mag nog wel wat stappen zetten.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 Minister Dijsselbloem van Financiën vraagt de raad van commissarissen van SNS Reaal... om te bekijken of de bonussen van de SNS-stop kunnen worden terugbetaald. Hij voegde wel aan toe dat het moeilijk zou worden. Politie en justitie in de gemeente Utrecht willen geen schadevergoeding betalen... aan een gezin dat uit Leidse Rijn werd weggepest. Het gezin werd in 2010 en 2011 lastiggevallen door jongeren uit de buurt. Nu de gemeente schadevergoeding afwijst, stapt het gezin naar de rechter. En morgen rijden er opnieuw minder treinen vanwege de verwachte sneeuwval. Door minder treinen te laten rijden... hopen NS en ProRail lucht te creëren in het spoorboekje. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer met Willemijn Hoeber. Ja, u hoorde het net al, het gaat sneeuwen. Vanavond al raakt het overal snel bewolkt. En dat sneeuwgebied dan nadert dan rap. Tegen middernacht gaat het in het westen sneeuwen... en in de nacht breidt de sneeuw zich uit over het midden en zuiden. In de vroege ochtend, zo rond de spits, verwacht ik de sneeuwval... vooral in de drie zuidelijke provincies, Zeeland, Brabant en Limburg. Maar houdt u er, als u ook iets noordelijker zit... rekening mee dat het ook bij u tijdens de spits, tijdens de spits dus nog kan sneeuwen. Er zal een paar centimeter vallen, zo'n drie tot vijf op veel plaatsen... maar zeker in het zuidoosten van het land nog wat meer. In het noordoosten blijft het droog en in het zuidwesten, omgeving Zeeland dus... gaat de sneeuw over in regen. De wind draait in de nacht van zuid naar oost en later noordoost. In het noorden is er weinig wind vannacht. Lokaal klaart het daarop en er kan een enkele mistbank ontstaan. Morgenochtend dan. Dan sneeuwt het eerst nog wat door in Limburg. In de rest van het land is het dan al droog. Er zijn perioden met zon en af en toe valt er nog een bui... met soms wat winterse neerslag. Het wordt 5 graden bij een matige en naar zee vrij krachtige... of krachtige noordelijke wind. ABB ah, Verkeersinformatie. Het is iets drukker nu met 35 files. 135 kilometer zitten we iets boven het gemiddelde van dit tijdstip. Maar bij Amsterdam valt het erg mee met de spitsdrukte. De meeste files zijn echt te vinden rond Utrecht en Rotterdam. En dit zijn de opvallenden. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort... na een ongeluk bij Eembrugge nog 3 kilometer. Maar daar zit alles aan de kant. En dat geldt ook voor de A13 Den Haag-Rotterdam. Nu nog die 6 kilometer file weg krijgen tussen Delft-Noord... en de afrits Berkel en Roderijs. Op de A27 Utrechtse Breda bij Lexmond 6 kilometer... en verderop voor de brug bij Gorkum nog eens 7. En ook op de A28 is het druk van Utrecht naar Zwolle... tussen Soesterberg en Leusden 7 kilometer. In het oosten op de A50 Arnhem-Os tussen Renkum en Knoopend Ewijk 9 kilometer. Je moet er niet aan denken. Maar wij wel. Want goede banden zijn van levensbelang.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 Vijf over half zes, goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister opstelte van Veiligheid en Justitie is verrast... door de uitkomsten van het Europol-onderzoek over matchfixing. Europol maakte gisteren bekend dat 425 officials en spelers... worden verdacht van het beïnvloeden van de uitslagen van voetbalwedstrijden... onder hen vijf Nederlanders. De Tweede Kamer is verontrust en dringt aan op justitieel onderzoek. Voorzitter, uit het onderzoek van Europol blijkt dat matchfixing een wijdverspreid probleem is. En dat hier ook bij Nederlanders betrokken zijn. Dit is... En dit vereist een harde aanpak. En namens de PvdA wil ik ook een debat aanvragen... met de minister van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport... over de aanpak van matchfixing en de acties die kunnen worden ondernomen. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, wij zijn als Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport... al lang bezig met het onderwerp. En het wordt tijd dat de regering dat ook gaat doen. Als een debat daarvoor helpt, alle steun. Mevrouw Dijkstra. Voorzitter, ook D66 steunt een verzoek om het debat. Mevrouw Kleven. Voorzitter, de PVV-fractie steunt het debat van Voortman en ook steun van GroenLinks. Voorzitter, en het klopte, in mei 2012 was deze Kamer al wakker over matchfixing toen de regering nog lag te slapen. En het is tijd dat we de regering uit de winterslaap halen. Tjeerd van Dekken, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. U dringt al langer aan op justitieel onderzoek naar matchfixing. Wat zegt in dat verband het onderzoek van Europol u? Alles, uh, want dat wijst erop dat dat justitiële onderzoek moet plaatsvinden. Het gaat nu om vijf uh, Nederlanders die betrokken zouden zijn met matchfixing. Uh, dat is geen duidelijke zaak en de vraag is uh, wat je dan moet doen. Je kunt een breed wetenschappelijk onderzoek uh, organiseren. Hebben we ook een pijt, komt er. Maar ik denk dat het justi justitiële karakter ervan uh, ontzettend belangrijk is nu. Doelt u nu op het onderzoek dat Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid en Sport, dus uh, samen met Ivo uh, Opstelte van Veiligheid en Justitie gaat doen? Nou ja, dat onderzoek heb ik zelf geïnitieerd. Ik ik heb er een motie op ingediend en gezegd dat het belangrijk vind dat er een dergelijk onderzoek plaatsvindt. Maar de nieuwe uh, gegevens noopt mij er ook toe om te zeggen dat het justitieel karakter in dat onderzoek uh, verankerd moet worden. Vreest u dat dit het topje van de ijsberg is? Ik weet het wel heel erg zeker. Als je kijkt naar uh, het feit dat het onderzoek van Europol tussentijds uh, was, want dat is zo. En de rest moet nog worden onderzocht. Dan kun je zeker spreken over het topje van de ijsberg. Zeker. Is het te verwijten dat het Nederlands Openbaar Ministerie... tot op heden daar nou in ieder geval geen zaken op heeft weten te starten? Nou, ik weet niet of het verwijtbaar is. Het bevreemt me wel. Want we hebben al uh, twee jaar lang geroepen... let op, matchfixing uh, zou als de landsgrenzen kunnen overkomen. En daar heb je justitie gewoon keihard voor nodig. Minister Opstelten, wat doet u met de uitkomsten van het onderzoek van Europol naar matchfixing? Nou, dat is een urgent uh, punt. Ik heb dat uh, gisteren ook, de presentatie, interessante presentatie van Europol, uh, uh, gezien. Maar ik heb de facts en figures nog niet. Ik heb ze ook nog niet van Europol gekregen. Dus wij, wij zijn op zoek. En u kunt van mij op aan dat ik daar bovenop zit. En politie en Openbaar Ministerie ook. De vraag daarbij is: had u het niet moeten weten? Ja, dat is een goede vraag, maar daar geef ik telkens het, uh, het antwoord op. Van, ik moet eerst weten wat de feiten zijn. De Kamer dringt al langer aan op justitieel onderzoek van het Openbaar Ministerie. U heeft dat tot op heden nog niet gedaan, waarom niet? Nou, er is wel, uh, natuurlijk is er wel gekeken door het Openbaar Ministerie. Uh, wat is er aan de hand? Is er aanleiding om uh, dieper te graven? En wat was de conclusie uh, daarvan? En tot nu toe uh, niet. De vraag die zich opwerpt is: heeft het Openbaar Ministerie in Nederland zijn werk wel goed gedaan? Als Europol in het verlengde. Van een Europees groot onderzoek in Nederland al snel vijf verdachten vindt? Nou ja, het is niet zo dat ze zeggen vijf verdachten, als ik het goed heb gelezen, uh, maar vijf betrokkenen. Ik wil gewoon de feiten weten en dan kan ik een oordeel geven of ik het eerder had moeten uh, weten. Sluit ik niet uit, ik zit er open in. Ik wil gewoon de zaak aanpakken en, uh, en zo hard mogelijk en zo duidelijk mogelijk. Welke opdracht geeft u het Openbaar Ministerie nu? Gewoon uh, zoeken, uh, gewoon wat zijn de feiten? En hoe komt uh, Europol met vijf? En hebben wij die vijf nog niet? Zij, minister, opstelt de voor veiligheid en Justitie... in een verslag van Michiel Breedveld. Opnieuw een prestigieus Duits bouwproject dat helemaal uit de hand dreigt te lopen. Stuttgart 21 is de naam van de deels ondergrondse aanleg van een nieuw station. En dat zou wel eens kunnen stranden door te hoge kosten. En dat komt dan uit het debakel rond het nieuwe vliegveld van Berlijn en het Operagebouw in Hamburg. Kortom, een mogelijk nieuw Duits hoofdpijn dossier. We gaan naar Berlijn. Tim de Wit. Wat is daar mis met de bouw van het treinstation in Stuttgart? Nou, er is vandaag een notitie uitgelekt vanuit het ministerie van Verkeer hier in Berlijn. Waaruit zou blijken dat de regering uit het project wil stappen. Dat zou namelijk op lange termijn wel eens goedkoper kunnen zijn dan erin te blijven investeren. Nou ja, het ministerie ontkent vandaag eh, dat de regering er daadwerkelijk uitstapt. Want de notitie zou hooguit de mening zijn van een van de ambtenaren. En niet. Die van de minister zelf. Uh, maar goed, het geeft wel aan dat er natuurlijk weer een hoop rumoer is. Want dat blijkt namelijk, dit nieuwe station in Stuttgart waar al ongelooflijk veel protest tegen geweest is trouwens... Uh, gaat geen 4,5, maar bijna 7 miljard euro kosten. En is niet in 2020, maar in 2024 pas klaar. Is er al een financiële reconstructie waaruit je kunt afleiden... wie heeft hier steken laten vallen? Ja, daar wordt natuurlijk nu hard uh, aan gewerkt. Er wordt nu ook naar gekeken. Kijk, uh, belangrijk is om te zien dat de Duitse uh, spoorwegen, de Deutsche baan... die zijn verantwoordelijk voor de bouw. Maar omdat de Duitse staat eigendom is van de spoorwegen... dragen die dus de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Ja, er is al jaren gedoe over de station, wat ik al zei. En uh, het blijkt dat er telkens informatie wordt achtergehouden. Ook komen er voortdurend onvolledige berichten over naar buiten. Nou, met name de oppositie uh, die slaat natuurlijk nu met de hand op tafel. Die vindt, kom nu maar eens met alle informatie. Wat is er nu precies aan de hand? Wat zullen de totale extra kosten zijn. En ja, wat zijn er allemaal voor problemen met dit station? Nou Je ziet met name de Groenen dit doen. Uh, die eisen dit. Die zijn altijd al tegen de aanleg van dit station geweest. En, ja, en blijkbaar zien nu steeds meer ambtenaren... op het ministerie van Verkeer dus ook... Ja, dat je wel eens over alternatieven moet uh, gaan nadenken... in plaats van uh, die bouw uh, maar door te blijven drukken. Want ja, uh, 7 miljard euro voor een station... dat is natuurlijk astronomisch. Nou Dat komt overigens vooral uh, door het ingewikkelde bouwproces. Om van het, omdat het allemaal, uh, of in ieder geval... Deel ondergrond wordt gebouwd. Maar ja, het neemt niet weg dat de oppositie dus zegt... Uh, de spoorwegen hebben nog genoeg andere projecten waar geld naartoe moet. Dus om zo'n hap uit de begroting nou hierin te blijven stoppen... Ja, dat vinden ze echt overdreven. Maar een alternatief op dit moment heeft dat ook te maken... met, met wat de burgers in Stoetkart ervan vinden. Want ik begrijp dat er echt enorme protesten zijn geweest bij dit station. Ja, klopt. Ja, dat is echt al jaren aan de gang. Eh, met name een paar jaar geleden waren die protesten heel erg hevig. Tienduizenden mensen die ja, echt wekelijks eh, de straat op gingen. De politie sloeg die protesten ook hard neer. Er was een hoop kritiek op hier in Duitsland. Maar wat toen interessant was om te zien... dat eh, de regering en zelfs Angela Merkel persoonlijk... Eh, pal achter de bouw van dit station bleven staan. Ze lieten zich eh, echt niet verroeren. Of ze, het, het, le het leek ze in ieder geval weinig te doen, al die protesten. Nou, daar profiteerden toen de Groenen eh, in de deelstaat van Stuttgart, baden württemberg van. Die wonnen de verkiezingen. Um, en zelfs Stuttgart kreeg een. Uh, groene burgemeester, maar verrassend genoeg bleek vervolgens bij een referendum over dit station, toch de meerderheid van de inwoners van Stuttgart voor de aanleg van het station te zijn. Ja, en, en toen dacht iedereen, dat was eind uh, 2011 trouwens heb ik het nu over, dat het wel gedaan was met het verzet en ja, dacht iedereen ook dat niks de bouw uh, van dit station nog tegen kon houden. Ja, tot vandaag dus, want ineens komt in uh, ja, het vrij onverwachte hoek steun voor de tegenstanders, namelijk uit het ministerie van Verkeer, hier in uh, de hoofdstad. Ja, het doet me toch een beetje je denkt, zoals je beschrijft, aan de situatie in Amsterdam... Hè, met een Noord-Zuid-lijn. Ook veel vertraging, veel duurder dan uh, was het begroot. Maar dan heb je natuurlijk in Duitsland... Uh, meer projecten die, uh, die niet helemaal lopen zoals het hoort. Zoals het eigenlijk zou moeten uh, horen... als je bedenkt dat het woord gründlichkeit zo'n typisch Duits woord is. Een, een, een, een aantal grote projecten die dus ja, dreigen te mislukken in Duitsland. Wat is, wat is er aan de hand? Ja, nee, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Wat je zo zegt, Duitsland heeft natuurlijk helemaal niet dat imago... dat dit soort grote projecten eigenlijk min of meer in de soep uh, lopen. Maar ja, je ziet toch heel duidelijk uh, uh, dat politici... bij dit soort prestigeprojecten, uh, kosten wat kost, uh, uh, alles door willen drukken. Want ja, zo'n nieuw station is natuurlijk goed voor het aanzien van de stad. Uh, dus ook voor het aanzien van die politici. En daardoor worden er voortdurend veel te positieve berekeningen gemaakt. En ook nog eens veel te positieve openingsdata verkocht. Ja, en op de, omdat uh, regerende politici natuurlijk ook vaak op een meerderheid in hun in dit geval deelstaatparlement kunnen rekenen, is het ook vrij eenvoudig doordrukken natuurlijk en wordt er een veel te rooskleurig beeld geschapen. Zie je telkens zonder gericht en ook serieus naar de risico's te kijken. En ja, daardoor zijn dus nu in Duitsland met en die luchthaven hier in Berlijn en het grote station in Stuttgart ja, de kosten volledig uit de hand gelopen. Tim de Wit vanuit Berlijn, dank wel. Straks gaan we het hebben over de strijd van KPN om nog tot de belangrijke spelers in de tele telecomindustrie te blijven. Eerst naar een E-Passet bij de AWB. Is het zoals je een half uur geleden zijn nog steeds een normale avondspits? Ja, eigenlijk wel. Het fluctueert een beetje tussen de 100 en 130 kilometer. Maar eh, weinig opvallend voor Tim. Of het moet zijn dat er bij Amsterdam nauwelijks file staat. Alleen 2 kilometer voor de Koemtunnel. En meer staat er niet op dit moment. Nee, de meeste files staan echt rond Utrecht en Rotterdam. Maar de langste file vinden we buiten de randstad. Op de A50 Arnhem naar Os. Tussen Renkem en Knoop het Ewijk 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk. Een uur geleden hoorden we in het Museum voor Communicatie in Den Haag... dat kinderen nauwelijks nog bellen, maar vooral whatsappen. En dat kost natuurlijk de KPN. Geld, heel veel geld. Joris van der Kerkhoff, whatsappen onder kinderen, onder jongeren. Maar wat doen de oudjes onder ons? Ja, er waren er drie kinderen in het museum. Angèle, Danique en Bojura. En die waren daar met hun moeders. Twee moeders in ieder geval. En het mooie is... Dat je, als je gewoon vijf minuten met iemand praat... dat je er toch heel veel van te weten kunt komen. Zonder microfoon, met microfoon. Nou, een van de twee moeders die, uh, had wel een moderne telefoon. Maar dat was om in contact te blijven met haar moeder. Want haar moeder was vooral enorm modern. Maar eh, dan hadden ze niet veel telefonisch contact, maar toch op een andere manier contact. Dus ook via dat Whatsappen, WhatsApp, die korte berichtjes naar elkaar sturen. Eh, wat ik ook nog naar jou aan het doen ben, maar dat kun je dus vanavond pas lezen. Omdat <laughs> jij het niet gebruikt. Ja. Eh, of niet lezen, maar goed. We stonden daar in het museum. Het, het is ook helemaal niet interessant, die berichtjes. Eh, we stonden daar in het museum eh, bij oude telefoons, van die hard plastic telefoons daar stonden we te kijken en zij zochten, die twee moeders van die eh, 12, 13-jarige eh, meisjes die zochten uit welke telefoon ze nou het mooiste vonden ik ging op deze bees, af bees. omdat het komt, omdat ik die drein schrijf drive. vind ik snoep, dat vind ik zo niet het is gewoon het ouderwetse terug naar vroeger gevoel maar dat krijg je als je boven ja, de 50 bent oude tijd ja. mooi groen is die ook ja. Hij is ook heel mooi groen. Ja. Nog een vaste telefoon thuis? Ja, ook nog. Ja. Ja. Maar die wordt eigenlijk niet gebruikt. Maar u hebt hem wel nodig thuis? Omdat mijn uh, 06-bereik heel erg slecht is. Ja, dus, ja. Dat, dat, dat, en onderling, dus de, mag ik dat zeggen, reclame maken of niet? Nou, het telecombedrijf <laughs> heeft onderling een afspraak... dat je naar dezelfde abonnementhouders gaat weer je, je gratis Maar dat is spellen. ook met je mobiele telefoon, hè? Ik oh. ben bij, mag ik het noemen, hij. En als andere mensen hij hebben, bel ik gratis met diegene. Okay, ja. Ja. Hoe denkt u dat het de komende jaren gaat veranderen, dat bellen? Ik denk dat het onvreselijk... Uh... Als je nu in de randstad zit, dan zie je iedereen met zijn telefoon. Ja. Iedereen is aan het e-mailen, ja. aan het appen, ja. whatsappen. Ja. Dus het is echt, ik vind het wel soms een beetje dramatisch ja. als ik dat ik zie. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb uh, een verjaardag vorige week gevierd. Er zitten gewoon drie generaties naast elkaar met een telefoon in de hand. En uw moeder, die heel modern moeder, die is, die is aan het whatsappen. Dus mijn vriendin van binnen, ze zegt... wat bent u aan het doen? Wat heeft u voor mooie telefoon? Ja, ik ben aan het wordveven. Doet u wordveven? Ja, dus zij ging met z'n tweeën naast elkaar en alle twee. En toen kwam mijn dochter er ook nog een keer bij. En ze zit met drie generaties gewoon. Ook als je de kinderen van. op een uh, verjaardag ziet. Anjelle was dan laatstjarig. En dan zitten er drie kinderen... Als je nog van kinderen kan spreken, dan zitten ze op de bank naast elkaar. Alle drie met hun eigen telefoon te appen ja. naar elkaar. Denk wat is er mis met gewoon een gesprek voeren. Maar dat doen ze wel. Ja, dat niet. doen ze wel, want daar heb ik wel op gelet. Ze doen wel een bepaald soort gesprek voeren. Alleen het gaat wel door middel van steeds van die telefoon. Ja. Het heeft wel steeds ja. met die telefoon te maken. Ik begreep dat ja. ze met elkaar whatsappen. en ja. dan daarna bespreken wat ze met elkaar hebben ja. Ja, ook dat ja. nog. Ja, ja, dat weten wij natuurlijk nee, dan niet. Nee, Daar zijn we nee, niet bij. Nee, nee. Ja. Wat ook één voordeel is van de telefoon, als u hem er nog eens bijpakt. Mm -hmm. dat tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ah, u bent vier ja. minuten te laat voor je auto. Ja, ze, oh. dat kun je zien, ja, rennen. Ja, juist, inderdaad, we gaan. Nou, bij u maar twee minuten te laat. Ja, nou goed, dat is een kwestie van uh, tijdmanagement. Wij gaan, wij gaan, zeiden de dames op de ouderwetse radio. Um, Joris van de Kerkhoff, ik bel je vanavond na de uitzending nog wel even. We gaan van de romantiek in het Telecommuseum Museum in Den Haag... naar de rauwe werkelijkheid van het nieuws hier in de studio. Het aandeel KPN heeft vandaag dus voor een, bijna een vijfde uh, zijn waarde verloren. Tim Paulus, goedenavond. Hallo. Een onderzoeker bij vak, tijdschrift, telecom, paper, Paper. Ik zag uw ogen toch even oplichten toen die ouderwetse schrijven naar het museum ronddraaiden. Ja, dat zijn oude, oude herinneringen. Ja. Ja. Ja, het KPN komt van heel ver weg. Maar het verlies van bijna een vijfde van het aandeel... kan KPN dat er nog wel bij hebben? Nou ja, kijk, er komt nu een, een emissie aan voor 4 miljard. Ze gaan 4 miljard eigen vermogen ophalen, aandelenkapitaal... om de komende jaren rekeningen te kunnen betalen, te kunnen investeren. En vooral natuurlijk om de schuld wat te reduceren. Want ze zijn gekrompen. Er komt minder geld binnen. En daar hoort dan ook een lagere schuld bij. Ja, het werd toch niet met veel gejuich ontvangen door met name de aandeelhouders. Uh, niet blij, want het kost natuurlijk ook hun geld. Een verwatering van hun aandeel. Hoe beoordeelt u, als u kijkt naar KPN, die stap om extra aandelen uit te geven? Nou, volgens mij was het door de markt alom verwacht. Uh, het is waarschijnlijk niet zoveel, toch? Nee, het klopt. Ik denk dat de hoogte de markt wat verbaast. Uh, ja, ik denk dat KPN hiermee uh, voor één keer en voor altijd, uh, tussen aanhalingstekens, uh, schoon schip wil maken met zijn balans. Ja, is dat, is dat een stelling die u aandurft? dat dit het moment moet zijn om de toekomst met enig vertrouwen tegemoet te gaan? Ja, hoor, ik denk het wel. Kijk, uh, KPN is uh, nog altijd een grote, uh, om niet te zeggen dominante partij op de Nederlandse markt althans. En uh, ik denk dat je inderdaad er inderdaad vanuit kunt gaan... dat ze op termijn uh, he, marktaandelen kunnen vasthouden... zoals ze zelf ook willen, van uh, minimaal 40 op. Maar is dat een streven wat je als KPN moet hebben... om een dominante te spelen op de Nederlandse markt te blijven? Nou ja, waarom niet? Hè? Je bent het, dus waarom zou je het niet willen blijven? Uh, we hebben dan de opta, de toezichthouder, om, uh, om aan de stoelpoten te zagen. Maar als je KPN zelf bent, ja, dan is dat een gezond streven. En als u dan luistert naar het verhaal van Blok, de CEO... Um, had hij? dan genoeg visie om inderdaad deze aandelenemissie... Eh, met een overtuigend, inspirerende strategievisie te onderbouwen? Ja, kijk. Als je daar een paar miljoen per jaar weghaalt bij zo'n bedrijf... en je laat je overvallen door dit soort ontwikkelingen... dan kun je daar natuurlijk wat kritisch over zijn. Hoe bedoelt u? Uh, het, hij voorziet niet, twee jaar geleden... dat deze enorme omslag op de markt eraan komt. En het is natuurlijk, hè, de beste stuurlaar staan aan wal... Uh, zou iemand anders het beter hebben gedaan? Ik weet het niet. Uh, maar ja, je verwacht het eigenlijk wel een beetje van de CEO van KPN. Maar daarmee zegt u dat u dat niet gehoord hebt? Nee, dat klopt. Dat klopt. En uh, dat valt natuurlijk een beetje tegen. En uh, ja, KPN heeft waarschijnlijk wat veel achteruit gekeken de afgelopen jaren. Te veel stilgestaan bij de aandeelhouder. En uh, ja, dit soort grote bewegingen op de markt, we hoorden het net, WhatsApp, uh, finaal gemist... Maar op welke manier kunt u dan zeggen dat uh, met deze uh, aandelenemissie... om op die manier 4 miljard euro uh, te genereren en de toekomst in te gaan... Uh, als, als, als het verhaal erachter niet, niet, niet wordt verteld, als dat ontbreekt? Wat voor toekomst heeft KPN dan? Hoe moet het bedrijf de toekomst in? Nou, kijk, met 4 miljard kun je een hoop leuke dingen doen. Hè? Ja, maar niet de schuld aflossen natuurlijk van 12 miljard. Nee, maar dat hoeft ook niet helemaal. We, we zitten allemaal met een schuld, hè? zeker in Nederland. En uh, ook bij KPN hoort dat. Ook, uh, van, uh, fiscaal is dat handig om, om wel wat schuld te hebben. Uh, maar goed, het is, het is nog steeds een sterk bedrijf, vergis je niet. Uh, op de breedbandmarkt gaat het goed eigenlijk. Ze zijn daar het kopernetwerk langzamerhand aan het vervangen door glasvezel. En dat heeft het afgelopen kwartaal heel goed resultaat geboekt. Mobiel, ja, daar vallen op momenten klappen, want daar valt nog heel veel te verliezen. Ze zijn daar nog heel sterk afhankelijk van bellen en sms'en. Iets wat in het vaste netwerk veel minder het geval is, waar, waar bellen nog maar. Uh, even, even, ik wil niet, niet te veel getallen noemen, maar bellen bij consumenten is minder dan 100 miljoen afgelopen kwartaal. op een omzet van 3 miljard. Daar liggen ze dus niet wakker van als mensen minder gaan bellen. Uh, maar in de, in de mobiele sector wel degelijk. En daar, uh, ja, daar vallen de klappen en daar zal het nog wel even achteruit gaan. Maar wat is dan de strategie van KPN in dat opzicht? Als u ook constateert al dat ze de slag met betrekking tot bijvoorbeeld WhatsApp uh, de gratis service hebben gemist. Nou, zij zetten nu in op uh, ten eerste uh, goede netwerken. En ik denk dat dat uh, voor een bedrijfs-KPN uh, sowieso een goede keuze is. Dan heb je het over een goed mobiel netwerk, een goed vast netwerk. En wat ze daar nu aan toevoegen, wifi, uh, dat is denk ik ook een hele handige zet. De 4G. 4G, zeker ook in de, in de mobiele sector. Uh, dat is denk ik de basis van zo'n bedrijf. Dat, dat zijn ze een beetje aan hun stand verplicht. Het beste netwerk in Nederland. En daar komt dan bij uh, het groeien in, in nieuwe diensten. Uh, wat voor KPN op het moment erg belangrijk is... is een, een traditionele dienst uh, die misschien ook wel ooit onder vuur komt te liggen. Uh, net zoals bellen en sms'en. Maar voor KPN is het nieuwe dienst en dat is tv kijken. En op de markt van tv zitten ze nu op een marktaandeel van uh, bijna een kwart. Dat hebben ze in een paar jaar tijd opgebouwd. Dat is dus heel bemoedigend. Hebben de CEO er niet over gehoord? Nee, hij had vandaag denk ik vooral die 4 miljard te verdedigen. Want waar komt dat geld dan vandaan? We, hebben natuurlijk, we weten dat er een groot aandeelhouder vanuit Mexico... sinds vorig jaar bij KPN zit. Wat voor geld moet er komen? Moet het private equity zijn? Moet het een andere telecomaanbieder zijn? Wat is goed voor KPN? Nou nee, ik denk de koers vol van vandaag van uh, wat was het, 20% of zo, richting de 330 of zo. Hè, dat, uh, dat weerspiegelt denk ik wel een beetje uh, uh, een nieuw evenwicht in de markt waar beleggers zich comfortabel voelen bij een koers. En uh, nu mag je ervan uitgaan dat ingeprijsd is dat aandeelhouders, de aandeelhouders, geld op tafel moeten gaan leggen. Uh, deze koers geeft wel een beetje aan dat een, een, een emissie van 4 miljard euro uh, kans van slagen heeft. En die aandeelhouders op 19 maart, ik meen als ze bij elkaar komen... gaan dan geen uh, herrie trappen? Nee, dat, dat denk ik niet. Uh, dit, dit zat er lang aan te komen. 4 miljard zal waarschijnlijk wel voor een deel door uh, de Mexicaan worden opgehoest. En ja, dan uh, kan KPN weer een bladzij omslaan. Ze hadden nog niet van hem gehoord, van die Mexicaan. Nee, nee. ben nee, benieuwd hoe, hoe die gaat reageren op het nieuws van vandaag. Tim Paulus, uh, onderzoeker bij Vaktijdschrift Telecom Paper. Dank Dank. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jan van der Putten. Je kunt stoppen met gasboren. Aardbevingen in Groningen houd je toch. Dat is onomkeerbaar na tientallen jaren pompen. Dat zeggen twee seismologen in de NRC. Minister Kamp moet de situatie beter uitleggen aan de bevolking, vinden ze. Hij zou een gedetailleerde kaart van het risicogebied moeten laten maken. Ook de wetenschap moet open en eerlijk vertellen hoe het zit, vinden de seismologen. Je rijdt iemand de vernieling in en dan kom je weg met een taakstraf. Dat is de teneur van een artikel in Het Parool over een Amsterdamse man. In 2008 werd hij door een taxichauffeur in de Marnikstraat van de Sokken gereden... en hij raakte ernstig invalide. Het Hof veroordeelde de taxichauffeur eerst tot vier maanden gevangenisstraf... maar na terugverwijzing door de Hoge Raad werd het uiteindelijk 240 uur taakstraf. De ouders van het slachtoffer zijn verbijsterd dat de straf lager uitvalt. Argentinië wil nog altijd de Falkland-eilanden terug. In Londen was er overleg tussen de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek... en de Argentijnse minister Timmerman. Dagblad The Telegraph meldt dat Timmerman de Falklands... binnen 20 jaar denkt terug te krijgen. De 3000 eilanders willen een referendum, maar daar heeft Argentinië geen zin in. Vijf van de acht jongeren die in Eindhoven op straat een man in elkaar schopten... stonden vandaag voor de rechter in Turnhout in België. Op de website nieuwsblad.be staat dat de daders op straat voor de rechtbank... werden belaagd door Nederlandse verslaggevers. ik heb niks, niks van aantrekken van die mannen. Niks, van niks de verdachten zijn Denk opgejaagd wild. Ze worden letterlijk belaagd door een cameraploeg van het Nederlandse programma Pau TV. Wees nou om mannen, ga lekker terug naar Nederland. Wat je daar gedaan hebt, kan toch ja. niet? Pau TV, Pau Net. Je ja. hoorde het goed. De mishandeling veroorzaakte veel ophef in Nederland. De rechter beslist over een week of de vijf worden uitgeleverd. En in België, de mediapersoonlijkheid Goedele Liekens... ze werkt mee aan een opvallend radiospotje over verkeersveiligheid... en daarin is te horen dat zij is overleden. Even uw aandacht voor een pas binnengelopen bericht. Op de A12 zou mediafiguur Goedelen Liekens omgekomen zijn... in een verkeersongeval. Iedereen kent Goedele, dus de boodschap komt dan beter over... en zelf zegt Goedele tegen omroep VTM... dat het weggebruikers weer eens met de neus op de feiten drukt. Ik zelf ook hoor, want dat is de boodschap van de spot. Hè? Dat, het niet, uh, dat je niet te snel met de vinger naar anderen moet wijzen. Dus misschien doe ik het ook om mijzelf een beetje wakker te schudden. De Amsterdamse voetbalscheidsrechter Hans van der Liet heeft de voetbalwereld vaarwel gezegd. Aanleiding een hooglopend Hoogoplopend conflict met de KVB over zijn uitspraken op Facebook. In het parol geeft hij toe dat hij zich op Facebook soms gedraagt als iemand van 12. En van der Liet heeft spijt, ik heb een paar domme opmerkingen gemaakt, zegt hij. Die opmerkingen gingen volgens hem zelf over negers en Marokkaanse vrouwen, maar hij is geen racist. Mijn laatste vriendin was een Iraanse. Nog meer omstreden uitspraken in Zeeland. meneer Lambrecht-Quist neemt geen woord terug van zijn uitspraken... tijdens de herdenking van de watersnoodramp op Tolen. Dat meldt Omroep Zeeland. Vooral over zijn opmerking dat de ramp een straf van God was... en dat er misschien nog niet genoeg gestraft is. Daar ontstond veel opschudding over. Veel mensen voelden zich gekwetst. De burgemeester van Tolen bood zijn excuses aan. Maar oud-SP-senator Slager vindt dat onvoldoende. Zulke opmerkingen op een openbare bijeenkomst zijn volgens Slager ongepast. Ja, van de putter. Dankjewel voor dit mediaoverzicht van vandaag. Na zes uur gaan we onder meer naar Italië. Daar zitten verkiezingen aan te komen en daar gaat het goed met de partij met een partijleider die we misschien wel kennen die ja, die gaat echt helemaal de goede kant op zijn naam. Silvio B, Silvio Berlusconi. Straks meer. Volgende week worden de Edison Popprijzen uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn deze week live te gast op Radio 1. Morgen vanaf 2 uur in Dit is de Dag. The New Shining. Genomineerd voor de Edison Popprijs 2013. The New Shining. Morgen vanaf 2 uur live in Dit is de Dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dus verzamel nu al de IBAN-gegevens van al uw werknemers, zodat u ze op tijd kunt blijven uitbetalen. Doe de impactcheck op www.overopiban.nl en bekijk welke maatregelen uw bedrijf moet nemen. Overop IBAN, hou de rekening mee. Dit is Radio 1.